de vakbonden de Unie en FNV-bondgenoten zeggen dat er een kandidaatkoper is voor de DSB-bank. De bonden hebben die informatie van een bron binnen DSB. Volgens de Unie is een serieuze Europese instelling geïnteresseerd in de overname. De gegadigde zou zich gisteravond hebben gemeld. De bewindvoerders zouden de kandidaatkoper tot vanmiddag 12 uur de tijd hebben gegeven om een bod uit te brengen. De Unie noemt dat een belachelijk korte termijn. De kandidaat zou eerst de boeken willen inzien voor er een bod op DSB wordt gedaan. Het is nog niet duidelijk wie de vier Nederlanders zijn die in China zijn omgekomen bij een ongeluk met een hete luchtballon. Berichten dat het om twee Nederlandse stellen gaat kan het ministerie van Buitenlandse Zaken niet bevestigen. Volgens de Nederlander ter plaatse valt er de mand van de ballon bij de landing vlam. Eén Nederlander en twee Chinese bestuurders konden wegkomen, maar vier andere Nederlanders schoten met de onbestuurbare ballon opnieuw omhoog. PVV-leider Wilders gaat vrijdag weer naar Londen. Hij wil overleggen om de film Fitna alsnog in het Britse parlement te vertonen. In februari wilde Wilders de film laten zien, maar werd hij werd hier op het Londense vliegveld Heathrow tegengehouden. De Britse regering vond hem een gevaar voor de openbare orde. Gisteren bepaalde een Britse rechter dat Wilders wel had moeten worden toegelaten. De Tour de France telt volgend jaar maar één lange tijdrit. Dat is bekendgemaakt in Parijs bij de presentatie van het etappenschema. De Tour begint met een proloog in Rotterdam en telt verder maar één tijdrit in de voorlaatste etappe. Het peloton gaat eerst over de Alpen en later over de Pyreneeën waar de koninginnenrit is gepland. Met twee beklimmingen van de Tourmalet viert organisator ASO een eeuw bergritten in de Pyreneeën. De renners moeten dan in één dag over vier kools, de Piresoud, de Aspen, de Tourmalet en de Obisque.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 Just leave me alone Want jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch Hey, is wat ik zei tegen haar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 Said it's love. Turn to snow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 to from ZFM GFM Why do you misunderstand me Though I keep a silence I've got plenty to say where well, I can find